7 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Vermoedelijke oorzaak van brand in Zendmastlopik bekend. Nieuw initiatief voor vredesproces Midden-Oosten. Een mysterieuze knal in Zeeland.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 De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. De telefoon bij de politie stond roodgloeiend, vooral op Walgeren hadden veel mensen de knal gehoord. De politie is gaan kijken op het strand van Ritten, waar volgens getuigen een zelfgemaakte bom was ontploft, maar zijn geen sporen gevonden van een explosie. Ook onderzoek door een politiehelikopter met een warmtekijker heeft niets opgeleverd. Het onderzoek gaat vanochtend verder. Brokstukken van een Amerikaanse satelliet kunnen elk moment neerstorten op aarde. Het grootste deel van de satelliet verbrandt in de dampkring, maar een paar grote onderdelen zullen waarschijnlijk overblijven. Ze wegen enkele honderden kilo's. Waar de brokstukken precies zullen neerkomen is niet te bepalen. Maar de NASA denkt dat de meeste stukken in zee zullen vallen en ook kunnen er onderdelen in Canada en Afrika terechtkomen. Maar de kans dat mensen geraakt worden is minimaal. In Los Angeles is de jury samengesteld voor het proces over de dood van Michael Jackson. Dinsdag begint de zaak tegen Conrad Murray, de arts die ervan wordt verdacht dat hij Jackson een overdosis medicijnen heeft gegeven. De juryselectie begon met 370 kandidaten en uiteindelijk zijn zeven mannen en vijf vrouwen, allemaal blanken, gekozen als jury. Als Conrad Murray schuldig wordt bevonden aan de dood van Michael Jackson, kan hij vier jaar cel krijgen.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 Een hele morgen. het is zaterdag 24 september. Welkom op de roestige zender. Er is namelijk water bij de kabels gekomen. Straks nog meer details uit dat rapport over de oorzaak van de brand in de zendmast. Nog een drama, het Griekse drama. De eurocrisis heeft zich dit weekend verplaatst van Athene naar Washington. Ook daar aanwezig zijn minister De Jager en onze bankpresident Knot. Spookpolitici, hoe zien die er nou uit en wat moeten we er eigenlijk mee? gaan we zo ook over praten. Er is een nieuwe vorm van hekken. De telefooncentrales van grote bedrijven worden gekraakt om vervolgens massaal naar het buitenland of betaalde nummers te bellen. Maar we beginnen in Amerika bij de Verenigde Naties. Ondanks zware druk van Amerika vroeg de Palestijnse president Abbas... gisteren het volwaardig VN-lidmaatschap voor de Palestijnen aan. Minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal was ook aanwezig... bij de toespraak van Abbas in de algemene vergadering van de VN. Correspondent Wessel de Jong sprak met de minister... die zeer afwijzend reageert op de verklaring van de Palestijnse president. Ik heb deze week president Obama gehoord in zijn speech... En die heeft gezegd dat resoluties geen vrede brengen. Ik kan daar nu aan toevoegen, moet daar nu aan toevoegen... resoluties en brieven brengen geen vrede. Wat wel vrede brengt, dat zijn directe onderhandelingen. En daarbij passen dus geen unilaterale stappen. Maar u hoort ook, president Abbas... die heeft geen vertrouwen meer in onderhandelingen... zolang er door wordt gebouwd op die oever. We hebben steeds gezegd dat wij toe moeten werken in directe onderhandelingen naar een aantal zaken... die wij ook de parameters noemen. Twee staten, een democratische Joodse staat... en een levensvatbare democratische Palestijnse staat. Gebaseerd op de grenzen van voor 4 juni 1967. Met landruil. Daarbij ook een veiligheidsgaranties over en weer. Verder onderhandelingen. Met een oplossing daaraan gekoppeld voor de staat van Jeruzalem. En ook een oplossing zoeken, ook weer op basis van onderhandelingen voor het probleem van de vluchtelingen. Dat is de situatie waar, waar we voor staan. Dat is ook de lijn die we moeten zoeken. Onderhandelingen tussen die partijen, dat is het enige traject dat uh, nu uh, ons naar vrede kan brengen. De minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal. We gaan er verder over praten met Mouin Rabani. Hij is verbonden aan het Instituut voor Palestijnse Studies in Washington en nu aan de lijn. Ja, de minister zegt dus: resoluties en brieven die brengen geen vrede. Wat vindt u van die reactie van minister Roosentaal? Ik ben het volstrekt met de minister oneens. Um, als ik hem zo hoor praten, dan begrijp ik goed waarom Nederland uh, gezien wordt als de aanvoerder. Uh, binnen Europa van de radicaal extremistische kant, waar het Midden-Oostenbeleid betreft. Hoezo? Door Obama. Nou ja, Obama heeft twee, drie dagen geleden een reden gehouden in de Algemene Raad van de Verenigde Naties, die zo pro-Israëlisch was, dat zelfs de Israëliërs uh, verbijsterd waren hoe een Amerikaanse president een, een toespraak heeft kunnen houden, waar zelfs uh, Avic door Lieberman toch gelukkig mee was. En werd gezegd, ja, uh, Netanyahu zal nu zijn eigen reden moeten herschrijven... Dus ...dat hij uh, niet minder Israëlisch overkomt uh, dan de president van de Verenigde Staten. En ja, nu hoor je uh, uh, Rosenthal uh, spreken en het is gewoon uh, uh, de ene Israëlische eis naar de andere. Kijk, uiteindelijk, er is absoluut niks wat de Palestijnen zouden kunnen doen... om ...zich los te maken van de Israëlische bezetting die minister Rosenthal eh, bereid is om te ondersteunen. Gewapend verzet wil hij niet, eh, populaire verzet wil hij niet. Hij wijst zelfs diplomatieke initiatieven af. Wat moeten de Palestijnen volgens hem doen? Zich gewoon onderwerpen aan de eeuwige eh, Israëlische eh, bezetting? En, en kijk, onderhandelingen, ja natuurlijk moeten er uiteindelijk onderhandelingen komen... Maar onderhandelingen over wat? Er zijn gewoon fundamentele rechten die niet uh, voor onderhandelingen vatbaar zijn. Nou, wat er uh, natuurlijk enigszins om gaat is van, uh, of je niet te veel verwachtingen schept bij de Palestijnen... Uh, met zo'n verzoek om volwaardig lid te worden van de Verenigde Naties. Kijk, dus dit gaat niet om, om lidmaatschap in de Verenigde Naties. Dit gaat over einde van de bezetting. En die verwachting hebben de Palestijnen volledig terecht dat zij een fundamentele recht hebben om niet onder bezetting te leven. Um, uh, minister Rosenthal ziet het natuurlijk heel anders. Uh, alle, kijk, we, hebben, we zitten gewoon in een situatie waar er nu decennia lang over niks onderhandeld wordt. Zonder agenda, zonder uitkomst, uh, zonder schema... En ja, wat de minister betreft moet dat gewoon nog uh, 20 tot 30 jaar uh, doorgaan. Dat kan gewoon niet meer. Zelfs ja, denk... uh, president Abbas, ja. die bekend staat als een man voor wie onderhandelingen een strategie zijn, zelfs uh, hij is het daarmee uh, oneens. Ja, maar denkt u dat uh, deze stap, hè, want naar aanleiding van die stap uh, praten, we hebben ook minister Roosentaal erover gehoord, die stap met het aanvragen van het lidmaatschap, denkt u dat dat daadwerkelijk iets zal veranderen aan het lot van de Palestijnen dan? Dat, dat hoop ik uh, vurig natuurlijk. En, en uh, wat voor mij hier belangrijk is, is dat dit een stap zou kunnen zijn die tot de herinternationalisatie van het Palestijns vraagstuk uh, leidt. Met andere woorden, uh, dat de lakens in Palestina niet alleen door mensen zoals Avigdor uh, Lieberman en Uri Rosenthal en uh, Barack Obama worden uitgedeeld, maar dat het uh, internationaal gemeenschap in haar geheel alle ondernemers. 90 uh, leden van de Verenigde Naties um, een uitspraak kunnen doen over deze vraagstuk op basis van de fundamentele rechten tot zelfbeschikking enzovoort, die al decennia lang in het uh, kader van uh, de Verenigde Naties, haar resoluties en het internationaal recht zijn vastgelegd. Meneer Rabani, ik dank u wel voor het gesprek. Moein Rabani, verbonden aan het Instituut voor Palestijnse Studies in Washington, was dat.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 De betontoren, het dikke stuk, is van Alticom. De dunne spriet is van Novec, zij zijn de huurbazen. Zenderexploitatiebedrijven huren mastruimte en plaatsen zenders en antennes. Bedrijven als KPN, maar ook het bedrijf Broadcast Partners uit Terneuzen... die veel commerciële stations als klant heeft en tegenwoordig ook de zenders van de publieke omroep bedient. Nou, wij verwachten natuurlijk wel dat onze huurders netjes met de spullen omgaan en dat er geen brand kan ontstaan. Dat is voor ons als verhuurder onacceptabel dat een huurder.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 Het systeem wat nog aanstaat is het onderste gedeelte... maar is in principe van dezelfde fabrikant en dezelfde installatie als het bovenste gedeelte. En is ook tegelijkertijd geïnstalleerd? En is ook tegelijkertijd geïnstalleerd. Daar kan hetzelfde mee gebeuren als met het bovenste gedeelte. En daarom zijn al die extra maatregelen genomen met warmtemonitoring en rookmonitoring... en een aantal andere maatregelen. En een sneller uitslaan systeem wat geïnstalleerd is om te zorgen dat er niet kan gebeuren wat er met de bovenste deel gebeurd is. Dus als er nu weer uh, iets heet wordt, dan drukt u onmiddellijk op de rode knop alles uit? Ja, dan druk op de rode knop alles uit. Ook in de zendmast van Smeelde hing een identiek systeem. Toch kunnen we nog geen conclusies trekken over de oorzaak van die brand... die bijna op het identieke moment is ontstaan. Ja, die kabels uh, die zijn of helemaal verbrand, er liggen heel op as ligt er. Dan kun je natuurlijk weinig meer uit De heeft geblust... Hij uh, heeft volgens drie weken in de regen gelegen beneden... voordat mensen het echt konden onderzoeken. Dus het is heel moeilijk om daar nog conclusies uit te trekken... zoals we die hier trekken in IJsselstein. Novak hoopt dat broadcastpartners snel meer antwoorden geeft... op hoop bestaande vragen. Te meer omdat er nog veel meer mast in ons land staan... met dezelfde soort systemen. Ik denk een deel van de sleutel tot de antwoorden... van het ontstaan van de branden bij Broadcast Partners ligt. Nou, misschien komen die antwoorden straks uh, na acht uur... want dan spreken we met Broadcast Partners. En over de kwestie Klaas Knot... de nieuwe directeur van de Nederlandse Bank... Ja, daarover wil minister De Jager van Financiën niet zeggen. Waarover wel? Want we spreken met hem, dat hoort u zo. Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. Er zijn nog geen files, maar er wordt op verschillende wegen, eigenlijk heel erg veel wegen, aan de weg gewerkt. En er zijn omleidingen ingesteld. Advies? Hou de borden in de gaten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, is in Amerika in Washington voor de IMF Wereldbankvergadering. Gezien de recente economische ontwikkeling is dat een belangrijke bijeenkomst. Al zullen ingrijpende beslissingen dit weekend niet worden genomen. Toch is het belangrijk om er te zijn, zegt minister de Jager. Nou, het is natuurlijk heel belangrijk om hier te zijn. Hier zijn alle Europese ministers van Financiën, maar ook alle ministers van Financiën zo'n beetje van de wereld. Hier zijn de bankpresidenten uit de hele wereld. Hier is het IMF. Alle instituten zijn hier ook aanwezig. Dus voor de informele contacten en de afspraken tussendoor met elkaar... die ik ook een aantal heb, is het ontzettend belangrijk om hier te zijn. Maar uiteindelijk moet de doorbraak als het gaat om de eurocrisis in Europa komen. En als het gaat om de Verenigde Staten. Want die hebben natuurlijk ook op dit moment de schuldencrisis. Dat moet in het congres. En de president moet daar een knoop door hakken. Voelt u de druk van de wereld om in Europa toch echt nu orde op zaken te gaan stellen? Zeker. Maar die, heb ik, die urgentie die heb ik al sinds 2010 uitgestraald toen ik minister van Financiën werd. Toen was die crisis al bezig. En toen heb ik al vanaf, vanaf het begin af aan al gezegd... hier moeten we nu echt eensgezind met z'n allen acteren. En dat gevoel van urgentie, met name in een aantal landen in Zuid-Europa... was op dat moment nog iets minder. Maar ik denk dat iedereen nu voelt hoe belangrijk deze crisis is om die op te lossen. Dus dat we nu met verenigde krachten erachter moeten gaan staan. Want zo'n minister van uh, Financiën in Amerika, die zal toch ook echt wel zeggen... Nederland doet er wat aan. Europa doet er wat aan. Ja, niet, niet Nederland. Want hij weet dat uh, Nederland voorstellen heeft gedaan. En daar was uh, Keitner ook positief over. Over het feit dat wij veel strengere begrotingsdiscipline willen kunnen afdwingen in Europa. Dat zijn toekomstvoorstellen. We zijn het eerste land met een visie op dat terrein gekomen. En dat wordt door steeds meer landen gedeeld. En ja, het is belangrijk om natuurlijk tegelijkertijd ook die korte termijn aan te pakken. En Nederland is bereid om daar absoluut volop in mee te doen. Minister Jan Kees de Jager. En de kwestie knop... Klaas Knot, de nieuwe bankpresident, dus die behandelen we zo dadelijk na half acht. Dan gaat het dus over een mogelijk Grieks faillissement en wie er allemaal rekening mee houdt. En dat doen we dan met Klaas Knot zelf. 60 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. Ze werden ondergebracht in kampen bij bijvoorbeeld Vught of lunetten. Minder bekend is een klein kamp. Dat stond in Rauwveen bij Staphorst. Daar verbleven in de jaren 50 en de jaren 60 23 gezinnen... die naast de Rauveners kwamen wonen. Een klein, vergeten kamp, waar vanochtend een monument wordt onthuld. Ook is er een documentaire gemaakt die vertelt over die vreemde tijd... waar twee culturen naast elkaar kwamen te wonen. Acht jaar lang hebben we Molukkers daar gewoond... Daar werd met geen woord over gerept. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze over vrijwillig aanvaard hebben... slechts tijdelijk zal zijn. En dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Het, het, het was een mooie tijd. Het was een, gewoon een mooie tijd als ik uh, denk aan, mijn, uh, uh, aan de periode dat ik uh, toen een jaar of vier tot twaalf was. En er was helemaal niks anders dan dat het mooi was. We werden gewoon zo gedropt. We kwamen in die barakken. Zie maar hoe je je weg vindt. En we hebben in Rauwveen onze weg niet kunnen vinden. En we hebben als buren gewoond. Als schepen in de nacht die langs elkaar heen varen. Matthijs Sohoka gaat in Vreemdelingen en Bijwoners op zoek naar antwoorden. Want het was misschien een mooie tijd. Maar contact met de Rauwveeners was er niet. Dat vond ik heel raar. Het idee dat... Eh, mensen die zich christen noemen... en eh, niet als christenen ons hebben bejegend. Eh, eigenlijk nog erger dat ze ons negeerden. Dat is dan het, een gevoel, hè? Eh, dat, dat vond ik eigenaardig. U was ons liever kwijt aan de rijk. Ik denk dat we dat in het achterhoofd was een beter gedacht gedachten hebben. Ik kon het niet goed verwerken dat jullie dan maar zaten... aan de kant van dat water en... en, en, en niks te doen en, en, en, en, en maar te zitten. Na 50 jaar zit u bij ze aan de keukentafel en stelt de vragen. En ik stel die vragen en zij geven antwoorden. Antwoorden die u had verwacht? Antwoorden die ik uh, niet had verwacht. Antwoorden die heel eerlijk uit hun hart kwamen. En dat vind ik uh, uh, heel, heel erg goed van deze mensen. Ik, ik wilde gewoon weten. Ik wilde niet aanklagen. Maar uh, ik denk ook niet dat u veel... Uh moeite gedaan om met ons in contact te komen. Het was angst, maar werd gezegd, u zocht ook geen contact met de Rauveense gemeenschap. De Molukse gemeenschap was ook een gesloten gemeenschap. Ja, dat was, dat was ook zo. Dat zij dat constateerden, van jullie waren ook zo. Inderdaad. Ik, ik kan natuurlijk een heleboel argumenten aanhalen waarom wij dat niet deden. Wij waren hier gast, we zouden toch tijdelijk gaan. En dat, ja, we waren hier tijdelijk, waarom zouden we... Maar is dat relevant? Nee. Het lijkt wel alsof ik. moet. Uh, um, markeren of de plek moet markeren. waar ik. waar mijn huis is. En dat is niet op de Molukken. Dit jaar is het 60 jaar dat de Molukkers in Nederland zijn. Vandaag wordt in Rauveen. na 50 jaar. een monument onthuld. U gaat in een film op zoek naar antwoorden. Waarom is het verhaal nog steeds zo belangrijk. om verteld te worden? Het is niet alleen belangrijk uh, als verhaal... maar uh, als een soort uh, uh, ode aan onze uh, ouders die hier hebben geleefd. Aan, uh, als een uh, monument uh, dat het, uh, de moeite waard is om... Uh, uh, laten we zeggen, met het oog op de toekomst... Uh, onze uh, kinderen, kleinkinderen... Uh, uh, elke keer dit verhaal kunnen blijven vertellen... Want was er niks, dan praat men er ook helemaal niet over. Maar nu staat er een monument, een kolossaal van een monument. En men kan er dus niet meer zomaar aan voorbij gaan. Dat zei Matthijs Suroka, een van de bewoners van kamp Conrad in Ralfveen. Hij was in gesprek met Menno Reemeijer. In de oliestaat Bahrein gaan de mensen vandaag naar de stembus... om elf nieuwe leden te kiezen voor het lagerhuis van het parlement. Ze moeten de volksvertegenwoordigers vervangen die een half jaar geleden ontslag namen... aan het protest tegen het harde optreden van de regering tegen demonstranten. Over de situatie in Bahrein praat ik met Arabist Leo Kwarten. Goedemorgen, meneer Kwarten. Goedemorgen. Laten we eerst maar even het laatste nieuws uh, behandelen. Want uh, gisteren hebben veiligheidstroepen in de hoofdstad. opnieuw met traangrazen en wapenstokken. een protestmast uiteengedreven. Dat betekent dat het nog steeds niet echt rustig is. Het is absoluut niet rustig. Er is helemaal niets opgelost in de Bahrein. Uh, de demonstraties die een half jaar geleden begonnen. zijn gewoon met harde hand neergeslagen. Uh, door de overheid, uh, maar ook uh, met behulp van uh, troepen uit buurlanden. saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, er zijn nog een heleboel onopgeloste problemen in feite in Bahrein. En uh, dus mensen blijven ontevreden. Ze zijn ook helemaal niet tevreden over die verkiezingen die worden gehouden vandaag. Um, het ging om, uh, aanvankelijk kwam 18 zetels. Dus er zijn dus nu nog 11 zetels over die uh, opnieuw moeten worden bezet. Er zijn er heel veel, want het parlement van uh, Bahrein kent maar 40 zetels. En er werden eigenlijk allemaal die 18 bezet door de WIFAK-partij. We, uh, Dat is de grote syitische oppositiepartij. Nee. ...en Die wil eigenlijk niets meer met die verkiezingen te maken hebben. Want ze zeggen, nou, ze zijn toch niet eerlijk. En het parlement heeft überhaupt geen macht. Dat is juist een van de, van de veranderingen die ze willen hebben in de Bahrein. Is dus die boycotten de ver, verkiezingen. En met als gevolg dat de verkiezingen die worden gehouden eigenlijk door de meeste oppositieleden worden gezien als fake verkiezingen verkiezingen die niet echt zijn. Die waarschijnlijk weer pro-regeringsmensen aan de macht zullen brengen. Ja, en, en al die hervormingen waar destijds sprake van was. Een half jaar geleden zei de koning: Nou, uh, ik kon nog wel de noodtoestand af, maar ik ga ook hervormen. Is er iets van terecht gekomen? Ja, eigenlijk niets. Nee, ik bedoel, wat de koning heeft gedaan, is dat hij heeft opgeroepen tot een uh, nationale dia dialoog in Bahrein. Um, maar die komt niet echt van de grond, het, uh, het, het, het lukt niet echt. Uh, de oppositie, moet ik ook zeggen, is verdeeld. Uh, Sommigen willen wel praten met de koning, anderen die willen niet met hem praten. Sommigen eisen een uh, volledige vertrek en willen van uh, Bahrein een hele andere staat maken. Anderen zijn wel uh, bereid om de koning te accepteren, maar dan moet er wel weer grondwetse komen. Het is uh, aan de ene kant dat de oppositie heel verdeeld is, en aan de andere kant dat uh, de koning zelf welkom met maatregelen, maar die zijn heel halfslachtig. Uh, echte hervormingen zijn er gewoon nog niet geweest in Bahrein. En we hadden het net al eventjes, te, zei u vanuit de had hulp gekregen van uh, Saudi-Arabië. Hoe is het daar op dit moment uh, mee? Zijn er nog steeds troepen uit Saudi-Arabië in Bahrein? Ja, er zijn zelfs berichten dat er de afgelopen dagen meerdere troepen zijn gekomen uit Saudi-Arabië. Dus dat uh, de Saoedische extra troepen hebben, hebben gestuurd naar Bahrein. Met name in verband met uh, ja, de, de, de verwachte onrust uh, met die verkiezingen die vandaag worden, worden gehouden. Zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot nieuwe demonstraties. Uh, en dat is ook wat we kunnen verwachten in de toekomst. Uh, he, dat, er, dat er weer een, een soort van, van golfbeweging komt, waarbij mensen weer de straat op gaan. Maar aan de andere kant, het, het geweld van de overheidsseiden is gigantisch. In Bahrein worden zelfs artsen vervolgd. En niet één of twee, nee, echt tientallen omdat ze gewonde demonstranten hebben geholpen. Ik bedoel, Dat is de situatie op dit moment in Bahrein. Ja, het gekke is dat we van Bahrein dus niet zo heel erg veel horen. Waar bijvoorbeeld Syrië, ook een heel gesloten land... daar veel meer berichten over naar buiten komen. Ja, dat, dat klopt ja. Van Bahrein dat moeten we zeggen... Uh, het geweld in Syrië is veel grootschaliger dan in Bahrein. Aan de andere kant, als je, als je kijkt aan wat er is gebeurd... de afgelopen maanden in het land, het landje... er zijn ongeveer 40 doden gevallen, ongeveer 5000 gewonden gevallen... En er zijn ongeveer 3000 mensen vertrokken achter de achter Dat lijkt niet zoveel als je het vergelijkt met het land van Syrië. Maar als je ziet dat in Bahrein maar 600.000 mensen waren... dat is niet, niet echt veel. Is dat eigenlijk wel heel erg, heel erg veel. Is het wel heel erg groot? Yes. En je ziet echt wel. Ja, er zijn echt veel beelden van. Uh, ook te vinden op YouTube, waarbij toch wel uh, sprake is van uh, grootschalig geweld van de, van de kant van de overheid. Nou, vandaar dat we er ook eventjes over hebben gesproken. En ook de andere aanleiding ja. was dat we vandaag dus naar de stembus gaan. om die elf nieuwe leden voor het Lagerhuis te kiezen. Meneer Kwart, ik dank u wel. Oké, graag gedaan. morgen. Doei.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 Blijven wij doorgaan. Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Je kunt van alles over Nederlanders zeggen... maar niet dat ze de slavenhandel in Afrika hebben uitgevonden. Nederlandse ambtenaren en soldaten tussen Afrikaanse koningen en slaven. Kijk morgen naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Roewe Verveer. Kort over 8 bij de NTR op Nederland 2. NTR.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 Radio 1, het NOS-journaal. Onderzoekers denken de oorzaak te hebben gevonden... van de brand in de zendmast Lopik. Ze hebben in antennekabels roest gevonden... wat duidt op de aanwezigheid van water. Daarnaast blijkt dat een van de antennes van Lopik was uitgevallen... maar wel stroom bleef gebruiken. En daardoor werden de kabels steeds heter... en in combinatie met het water ontstond kortsluiting. De Nederlandse politie houdt zich bij minderjarige verdachten... niet aan het VN-kinderrechtenverdrag. Dat stelt Defense for Children. Volgens de kinderrechtenorganisatie... behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Ze worden bijvoorbeeld te lang opgesloten... en zitten in dezelfde cellen als volwassenen. Israël en de Palestijnen moeten binnen een maand om de tafel gaan zitten... om te praten over vrede. Eind volgend jaar moet er een akkoord zijn bereikt... vinden de VS, de EU, Rusland en de Verenigde Naties. Ze deden hun oproep nadat de Palestijnse president Abbas het VN-lidmaatschap had aangevraagd. En brokstukken van een Amerikaanse satelliet kunnen elk moment neerstorten op aarde. De NASA denkt dat de meeste stukken in zee zullen vallen. Maar er kunnen ook onderdelen terechtkomen in Canada en Afrika. Het wordt de grootste satellietinslag in meer dan 30 jaar. En dit was het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline.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 Kijk op triados.nl voor het prospectus. De NOS, het Radio 1 kanaal te beluisteren. Ook natuurlijk via het internet www.nos.nl. Vindt u ook allerlei verhalen. Bijvoorbeeld dat rapport over de zendmast. Als u alle details wilt weten waarom we zo lang zo slecht beluisterd waren... dan moet u naar nos.nl gaan. Het moest even schrikken zijn geweest voor Klaas Knot, de nieuwe directeur van de Nederlandse bank. De storm van reacties op een van zijn eerste interviews aan de Nederlandse pers. Maar het was dan ook erg ongebruikelijk wat hij zei voor een centraal bankdirecteur. Hij sprak zich namelijk openlijk uit over een mogelijk faillissement van Griekenland. Klaas Knot is op dit moment in Washington voor de jaarlijkse vergadering van de IMF en de Wereldbank. Jacqueline Ekman vroeg aan Knot om zijn uitspraken nog eens toe te lichten. Kijk, we streven allemaal naar een ordentelijke uitweg voor Griekenland. En dat betekent dat de Grieken zich houden aan de afspraken zoals ze die zijn overeengekomen en dat zou de andere landen in staat stellen om de Grieken te blijven financieren. Daar hoop ik echt van ganse gans harte op. En we zijn hier ook in Washington om ook in de wandelgangen enzovoort daaraan te werken. Wat ik gezegd heb alleen is dat dat niet zeker is en dat het proces risico's kent. En als centrale bankier moet ik mij voorbereiden op alle risico's. Het is niet echt het beleid van de Europese Centrale Bank. Die hebben gezegd Griekenland schulden terugbetalen. Dan is het natuurlijk wel bijzonder dat u als eerste daar toch deze kleine kier openhoudt? Nou, dat denk ik niet. Uh, niemand heeft gezegd dat met 100% zekerheid... alle schulden gaan worden terugbetaald. Ik heb gezegd, Griekenland moet terugbetalen. Griekenland moet zich houden aan de afspraken. Griekenland moet hervormingen doen. Maar er zitten bepaalde risico's daarbij. En helaas komen er soms wat berichten uit Athene die dat bevestigen. Ik hoop echt van ganser harte dat als de trojka volgende week terugkomt... dat dat gelogen wordt en dat dat toch nog kan leiden tot een positieve uitkomst. Enorm veel reacties toch... U uh, verklaart nu waarom en wat daar precies achter zit. Bent u daarvan geschrokken, van de reacties op uw uitspraak? Nou, ik denk dat er wat minder nieuwswaarde in zat dan erin ge, in gezocht is. Maar dat komt met name ook omdat de, hele, de bredere context pas morgenochtend zal verschijnen. En omdat dit één, twee uitspraken uit een, uh, uit een veel breder interview betrof. Bent u nog aangesproken gebeld door collega's in Frankfurt? Nou, ik heb een groot deel van de dag in het vliegtuig doorgebracht. Maar ik heb nog geen enkele reactie uh, gezien vanuit uh, een collega. In u verheugt zich nog wel op de dagen die komen gaat, dat u daar nog niet alsnog wederom steeds moet uitleggen wat u heeft bedoeld. Oh nee hoor, mijn collega's in Frankfurt kennen mijn opvattingen uh, buitengewoon goed, die zullen hier niet overrast zijn. Hoe gaat u dit weekend in, wat, wat, wat zijn uw verwachtingen? Nou, ik uh, ga dit weekend vooral in om uh, het formele programma te doen. Maar daarnaast ook veel he, gesprekken te voeren, informele gesprekken met mensen. Uh, we gaan kijken, we gaan natuurlijk een discussie hebben over de wereldeconomie. De mate van budgetaire stimulering die daar al dan niet uh, benodigd zou zijn. Er staan wat dingen op de agenda over nieuwe instrumenten uh, voor het IMF. Maar ik ga ook vooral het weekend gebruiken om heel veel zeg maar, bilaterale gesprekken te hebben. Elk woordje wordt wel gewogen, hè? Ja, dat klopt, maar dat weet je als je in deze functie zit. En dat zei Klaas Knot, dus de nieuwe directeur van de Nederlandse Bank. Uh, het hele interview staat vandaag in het Financieel Dagblad... en uh, wij zijn het op dit moment ook aan het lezen voor u. Hoort u zo dadelijk in het mediaoverzicht meer over. James Dean... Heel veel vrouwen hadden een poster van een bal van het bed hangen. In de jaren 50 verleidde de acteur met zijn charmers veel vrouwen op het witte doek. Zijn uiterlijk, zijn levensstijl, zijn korte filmcarrière en de omstandigheden waaronder hij op zijn 24ste overleed maken van hem ook een cultfiguur. En binnenkort zou je wel eens Dien's liefdesbrieven in handen kunnen hebben, want die worden binnenkort in Londen geveild. Maarten van Gein is van Christies Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Liefdesbrieven, uh, aan wie heeft hij die, die geschreven? Dit heeft hij geschreven aan Barbara Glenn, dat was een vriendinnetje die hij had toen hij zo rond de twintig was. En daar heeft hij twee jaar een uh, ja, vrij tumultueuze relatie mee gehad, zo blijkt uit die brieven. Ja, een vriendinnetje, zegt u, was ze actrice of was ze uh, wat anders? Ja, ze waren allemaal actrices. Zij uh, zijn aan elkaar ja, gekomen via Martin Lando, die uh, ook beroemd is geworden. Barbara is niet zo beroemd geworden. En uh, uiteindelijk heeft zij voor een, uh, een director gekozen uh, en ja, die hem laten vallen. En hun zoon biedt nu deze brief aan. Wat staat er in die brieven? Ja, uh, uh, Dien schrijft bijvoorbeeld uh, dat hij zich heel erg verveelt op de set en dat hij haar zo mist. Maar af en toe is hij ook heel boos. Dan uh, schrijft hij bijvoorbeeld dat hij haar echt ontzettend goedkoop vindt en een sell-out... nadat nou, ze voor 8000 dollar een fotoshoot uh, in badpak had gedaan. Dus dan is hij ontzettend jaloers. Maar als je, als je de lijn van deze drie brieven uh, doortrekt, is hij uh, veel minder vaak boos... dan dat hij gewoon eigenlijk wel een lief vriendje is. Het is een, een leuke jongen wel. In de brieven wel, ja. de brieven wel, ja. ja. Uh, uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, echte fans die brieven natuurlijk heel graag uh, willen hebben. Wat, wat er, wordt er verwacht? Hoeveel gaan die brieven opleveren? Ja, dan moet je in Christies Londense veilingzalen zo ongeveer tussen de 3.500 en 7.000 euro per brief meenemen. Maar wat er echt gaat gebeuren is natuurlijk een beetje de ja, magie van de veilingzaal. Dus dat weet ik niet. Nee, maar is dat veel trouwens voor, voor brieven van zo'n cultheld? Uh, We hebben niet heel erg veel uh, handgeschreven dingen van Dien ooit verkocht bij Christus. Dat is vrij zeldzaam. We hebben een keer een cheque van 12 dollar verkocht. Die bracht um, uh, 2000 pomp op in 2005. Dus ja, dat is twee keer zoveel. Um, ja, het is soms moeilijk voor ons om, om dingen te schatten die uh, ja, niet vaak verkocht worden. Dus ik, ik weet het ja. niet. Dat moet ook blijken. En het is al uh, 60 jaar geleden, hè? Ja, bijna wel, 1955, ietsje vroeger zelfs. Precies. Nou, ja. ik, ik ben heel benieuwd. Uh, Dank u wel, meneer Van Gijen van Christies. Ja hoor. Goedemorgen. Bedrijven, we gaan naar het volgende onderwerp. Bedrijven lopen steeds vaker financiële schade op doordat hun telefooncentrale wordt gehackt. Is weer wat nieuws. Criminele benders kraken die centrale bij voorkeur in het weekend... en bellen vervolgens met de telefoonlijnen naar dure 0900-nummers en naar het verre buitenland. En een nietsvermoedende klant wordt even later getrakteerd op een torenhoge rekening. Zijn ze niet blij mee, merkt onze verslaggever Jeroen Schutijsen. Criminelen hebben weer wat uh, nieuws uitgevonden. Marise Duchenne van uh, KPN, hoe zit dat? Wat ze doen is, uh, ze, ze proberen dus in jouw centrale in te breken. Nou, dat lukt dan, omdat ze dan met nummers en met codes proberen toegang te uh, krijgen. Je moet het een beetje voorstellen, net als bij een huis... Uh, dat je geen goede sloten hebt en dat je geen goed alarm erop hebt... Dan kunnen we toch, hè, ook, En ook al heb je die wel, dan kan er ook nog altijd iemand binnenkomen. Als je een code 111 gebruikt. Bijvoorbeeld, als je die standaard codes dus hebt en je verandert dat niet naar persoonlijke codes, loop je dus een groter risico dat er iemand inbreekt in jouw centrale. En die inbreker die gaat dan vervolgens jouw centrale laten bellen naar hele dure nummers. En ja, die dure nummers zijn wel eigendom van diezelfde boeven. Dus die boeven die verdienen gewoon op die manier heel veel geld. En dan krijgt een bedrijf, nietsvermoedend, opeens een rekening op de deurmat van duizenden euro's. Ja, dat klopt. En dat komt nu veel meer voor? Het komt nu veel meer voor. Een aantal jaren geleden zagen we het ook uh, al een beetje toenemen. Eén tot twee keer per week. En wat we nu zien, dat het drie à vier, soms vijf keer per week is dat is heel vervelend. Daarom, als we een uh, telefooncentrale verkopen, dan wijzen we op dat de beveiliging. dat je die goed op orde moet hebben. Dat je je codes moet aanpassen. En dan gebeurt dat in mijn bedrijf. En uh, dan zie ik die rekening. en dan ga ik natuurlijk naar KPN. en dan zeg ik: van, Goh, ja. moet ik dat nou betalen? Nou, dat is een terechte vraag. Het is zo, um, net als bij dat huis. Wie goede sloten heeft, wie goede uh, alarminstallaties heeft, die uh, heeft zijn zaken goed op orde. Maar dan nog loop je risico. Um, als er bij jou wordt ingebroken, ja, ben je toch zelf voor verantwoordelijk. En dat is bij deze bedrijfscentrales, is dat ook zo. Juridisch gezien, de klant is... Verantwoordelijk, maar wij proberen die klanten wel zo goed mogelijk te adviseren en te helpen. Omdat het soms, ja, soms zijn het echt internationale criminele organisaties die erachter zitten. Telefoonfraude komt natuurlijk al heel lang voor. Is dit uit te roeien? Ik denk het niet. Goedemiddag, fysiofysiek met Welma. Ja, dat, dat uh, is mogelijk. Wat zijn de klachten van u? Alex van uh, Bruksvoort is van gezondheidscentrum Bloemendaal in Gouda. Hoe merkte u uh, onlangs van, hé, hey, er is wat los? Ik werd maandagochtend gebeld door een dame van de KPN. Ze zei wat, wat uh, vreemd belgedrag en wat is opgelopen tot 11.000 euro. In een weekendje? In een weekendje, terwijl hier het weekend niemand aanwezig is. En wat dacht u toen? Nou, ik schrok wel, want ik wist op dat moment ook niet of, uh, of dat al gestopt was. En wat bleek dus? De uh, telefooncentrale was uh, gehackt. Wist u dat dat kon? Nou ja, ik heb wel eens gehoord dat het Pentagon gehackt werd, dus een telefooncentrale zou ook al kunnen, dacht ik toen. Komt u met of zonder verwijzing van uw huisarts? Nee, dat is niet per se nodig. Die dame van de KPN heeft aangeraden aangifte te doen bij de politie, dat heb ik gedaan. Heeft u de zaak nu beter beveiligd? Het de centrale schijnt nu zo beveiligd te zijn dat het niet meer kan, volgens de installateur. En hoe zit het met die rekening van 11.000 euro? Nou, die staat nog. KPN wil dat u die betaalt? Mocht u de KPN heeft een brief gestuurd waarin staat dat ze niet verantwoordelijk zijn voor dit soort uh, onkosten. Vindt u ervan? Mm, toch wel vreemd. Ze verdienen er uiteindelijk wel aan. Er is een artikeltje onder de neus geschoven van bedrijven die de KPN aanspraak gesteld hebben voor heling. Gaat u dat ook doen? Zover zijn we nog niet. We willen eerst even afwachten wat het bureau intercom voor ons kan doen. Ik ga de verwijzing erin zetten. Aanstaande maandag de 26e om tien voor vijf. Dank u wel. Tot maandag. Dag. Spook Politici. Ze bestaan echt, maar toch ook weer niet. Nou ja, hoe het zit, minister Donner doet er in ieder geval iets aan. En hoe het echt zit, dat hoort u zo. De verkeersinformatie. Het is rustig op de weg, geen zorgen. Er zijn nog geen files, maar er wordt op verschillende wegen aan de weg gewerkt. En er zijn omleidingen ingesteld. Hou vooral de borden in de gaten. Nog wel een bericht voor de treinreizigers. Van en naar Arnhem moeten reizigers rekening houden... met een vertraging van meer dan 60 minuten. Door een stroomstoring rijden er van en naar Arnhem geen treinen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dat we gaan het hebben over die spookpolitici. Want minister Donner gaat daar iets aan doen. Hij wil namelijk het aantal spookpolitici... in de lokale politiek terugdringen. PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even de definitie. Wanneer ben je een spookpoliticus? Nou, Als je als lid van een gemeenteraad bijvoorbeeld... gedurende een half jaar uh, niet komt... Uh, niet meestemt, terwijl je daar dus wel voor gekozen bent... Op vergaderingen, dan ben je spookpoliticus. Oké, okay, dus wel gekozen, maar je doet eigenlijk je werk niet. Daar komt het op neer. Ja. U heeft daar een motie voor uh, ingediend, want u had het probleem gesignaleerd. Ja. Uh, hoeveel van die politici zijn er trouwens? Weet ik niet, maar een paar jaar geleden uh, leidde het hier en daar tot veel ophef. Uh, hè, dus in de regionale kranten, in de lokale kranten, dan sprak men een schande over... dat uh, iemand thuis zat, uh, wel de raadsvergoeding ontving, maar nooit kwam opdagen. Ja, maar we weten dus niet hoe groot het probleem is. Nou ja, in de brief van Donner staat nu... die heeft dat in 2009 laten inventariseren... dat het er minimaal 17 waren en maximaal 58. En dat heeft hij toen uh, onderzocht onder alle raadsgiviers. Goed. Dus enkele tientallen in ja. even zoveel plaatsen... waar uh, even zoveel keer in dikke chocoladeletters uh, in kranten staat... dat uh, politici zakkenvullers zijn... met dan als verwijzing een raadslid dat nooit komt... Nou, dat, dat is niet het grootste wereldleed, maar wel zodanig zo omvang dat ik vind dat we er een einde naar moeten maken. Ja, en nou heeft minister Donner uh, dat dus ook geanalyseerd. En gaat hij er nou ook echt, echt een einde aan maken, Nee, ze? helemaal niet. Uh, hij werkt wat uh, overwegingen op in een brief om uh, niet datgene wat mij het normaalst lijkt, namelijk dat je dan de vergoeding het inkomen stopt. Daar uh, werkt hij overwegingen voor op om dat niet te doen. En dan zegt hij dat partijen beter moeten selecteren en allemaal andere ingewikkeldheden. Maar ja, het is een brief waar veel in en uitgepraat wordt, maar niets gebeurt. Nee, Eigenlijk had u gewoon gewild dat de raadsvergoeding werd, werd afgenomen, zoals u net zei. Ja, dat zou de burgemeester of de raad zelf, het presidium van de raad, kunnen besluiten. Want je moet natuurlijk altijd rekening houden met individuele omstandigheden. Uh, en wat mij betreft hoeven we ook niet terug naar het systeem. Dat is heel lang geleden dat je moest tekenen voor een vergadering. En dan kreeg je je vergoeding voor die vergadering. Ja, maar ja. daar werd, werd ook mee gefraudeerd. Hè? Er kwamen mensen Precies. op te tekenen en gingen ze meteen weer weg. Ja. Je kan ook zeggen, uiteindelijk is het de kiezer die beslist en de kiezer die rekent ook wel af. Daar zijn we heel goed in als kiezers. Dat klopt, maar ondertussen is er wel vier jaar maximaal uh, ellende. Want uh, je kunt hem ook niet uit de Raad of uit de Staten zetten. Dat raadslid. Hè? Dus je, bij gemeenteraadsverkiezingen en statenverkiezingen zijn eens in de vier jaar. Bij de Tweede Kamerverkiezingen hangt het af van waar een kabinet uh, zit. Uh, dus uh, je kunt uh, in het uiterste geval vier jaar te maken krijgen met iemand die. nou ja, aangenomen is, zou je kunnen zeggen, om zijn werk te doen. te stemmen over besluiten voor je gemeente. naar allerlei andere dingen. Uh, en die dat gewoon nalaat. En ja, dan is het in het normale leven zo dat je, dat dan je beloning ophoudt. En ik snap niet waarom dat niet zou kunnen en een hele voor de hand liggende reden is. Want andere mogelijkheden zijn er niet. Nee, uh, Nou is het natuurlijk ook een mogelijkheid van het parlement om het dan maar gewoon zelf uh, te regelen. Ja. Uh, gaat u dat doen? Nou dat overweeg ik nu uh, sterk. Uh, want het is al, uh, de motie dateert al uit 2009. En het is ook niet een motie waar nou krappe meerderheid voor was. Nee, unaniem. De hele Kamer vond dat. Dus het lijkt me dat uh, ik, uh, dat is wel een beetje ingewikkeld, maar probeer met een initiatief te komen waarin we het dan als Kamer maar regelen. Ja, precies. En dan moet, dan moet de minister dat maar uitvoeren. Ja, want wij zijn medewetgever. Ja. Nou, nog eventjes voor de helderheid. Um, het komt natuurlijk ook wel eens voor in de Tweede Kamer. Uh, nou... Ik ken bijvoorbeeld meneer Lazarak, Kent u hem nog? Ja, dat was die voor kwam, mijn tijd. Nou die, ja, daar geldt het ook voor. Hij, kwam ook daar geldt het ook voor. Nee, het is niet alleen voor gemeenteraadsleden. Alleen in de, in de Tweede Kamer... Ja, ik heb het niet meegemaakt sinds 2007 en daarvoor las ik Het zou kunnen, ja. Dat was iemand van de SP, geloof ik. Ja, ja en nou, hij was afgescheiden ja. uh, daarvan, volgens mij. Maar eigenlijk is de achterliggende gedachte bij mijn vraag van... kan je zo iemand uit de Tweede Kamer dan ook... Uh, uh, oftewel die wet die u gaat maken, gaat hij daar dan ook voor gelden? Zeker. Ik ga voor alle gekozen volksvertegenwoordigers... Goed. Nou, dan wens ik u veel succes bij het opstellen en het maken van die nieuwe wet. Niks te danken. <laughs> Oké, okay, dank voor het gesprek, meneer Heijnen. Niks te Goed, we gaan naar het voetbal. Uh, Theo Jansen speelt tegenwoordig bij Ajax, speelde vroeger bij FC Twente. En vanavond speelt hij dus tegen zijn oude ploeg. Is op zich weer niks bijzonders, want het is alweer de tweede keer. Die Johan Kruijfschaal heeft hij ook al gespeeld. Toen werd het uh, 2-1 voor uh, FC Twente. Joep Schreuden ging naar Jansen. En, uh, het, ging, het gesprek ging vooral over de kritiek die Theo Jansen krijgt... op zijn presteren dit huidige seizoen. Mensen verwachten gewoon hetzelfde wat ik vorig jaar bracht bij, uh, bij Twente. Uh, vorig jaar is het een uitzonderlijk seizoen geweest voor mij. Ik heb een positie gespeeld waar ik nooit heb gespeeld. Uh, dat heb ik goed gedaan. Daar ben ik bepalend in geweest. Alleen mijn voorkeur gaat uit naar een positie die ik het jaar ervoor bij Twente ook speelde. En dat is gewoon voor de verdediging. En uh, daar speel ik nu weer en daar voel ik me fijn. En uh, ja, dat daar een discussie over los was, op zich is dat misschien ook wel logisch. En wat zegt de boer in die zin van gaat hij meedenken? Ja, we hebben allebei wel gedacht over hoe het beter zou kunnen, ja. En hoe is dat volgens jou? Nou, ten eerste moet ik sowieso zelf wat dominanter zijn. Dus uh, dat, ik, uh, dat ik zelf meer opeis en uh, dat ik gewoon verlang van ze dat ze naar me spelen. En als ze me niet, uh, niet aanspelen, dat ik, dan, uh, dat ik daar wat van zeg. Dus dat ik dominanter ben. Uh, dat doe je toch al? Dus je ja, maar dat die mag... vrije trappen. Nee, over. klopt. Maar in het spel mag dat ook natuurlijk. Ze mogen mij altijd aanspelen. Als ik een man in mijn rug heb, vind ik geen probleem om die bal te ontvangen. En dat is iets waar we over gesproken hebben. Begrijp ik eruit dat je dominanter moet zijn... Dat je meer geaccepteerd moet worden ook door de AX selectie om aan te spelen. Ja, ik denk maar dat... dat niet de positie verandert. Nee, ik ga niet de op positie spelen. Ik ga gewoon uh, weer voor de verdediging spelen. Dus uh, met het puntje achter. Met het puntje achter. Vind je het nog leuk? Ja. ja, ik vind het wel leuk. Ik heb uh, elke dag nog uh, lol. En, uh, het bedoel, is niet de gewoon resultaten... Nee, maar de resultaten zijn natuurlijk ook niet slecht. Ik bedoel, als de resultaten nou ook nog slecht zouden zijn, dan, uh, dan begrijp ik het. Maar uh, als we kijken naar de afgelopen wedstrijd tegen PSV... Uh, het was niet sterk, we speelden niet goed. Vooral een balbezit niet. Uh, verdedigend hebben we denk ik veel, heel weinig weggegeven uh, Alleen als we zelf nonchalant waren. En, uh, ja, dus dan denk ik van 2-2, niet goed gespeeld. Moet je nagaan als we goed gaan spelen. mis je Twente? Sommige mensen mis ik. Ik bedoel, Twente is gewoon een fantastische club. fantastische supporters. Oh, en, uh, ja, ik, ik heb met heel veel plezier daar gespeeld. en uh, Ik ga daar ook vast nog wel een paar keer kijken. Doet het wat uh, morgen, Twente? Ja, tuurlijk. Het is wel een wedstrijd die ik, uh, die ik absoluut goed wil spelen. Ik bedoel, in de Johan Cruijffschaal heb ik natuurlijk een foutje gemaakt hè, waar, waar een penalty uit kwam. Maar ik denk dat ik voor de rest een prima wedstrijd heb gespeeld. Daar. En dat was misschien zelfs wel mijn beste wedstrijd tot nu toe. En, uh, ik hoop dat ik dat uh, morgen uh, beter kan doen, nog, maar en zonder dat foutje. Twente is er niet beter op geworden? Twente is er anders op geworden. Die geniale ingevingen van, van Ruiz zijn in die chat die is geblesseerd. Jij bent weg, dus ze spelen anders, hè? Ja, nee, absoluut. Ze hebben nu natuurlijk op het middenveld hebben ze jongens die, uh, die, die, die, die veel lopen. En uh, uh, conditioneel uh, ja, heel sterk zijn. Alleen maar blijven lopen eigenlijk de hele wedstrijd. En, uh, dat zijn jongens die in ruimtes moeten komen. En die ruimtes moeten gemaakt worden door, door, door bijvoorbeeld een Janko. En, uh, ja, dat is hun kracht, maar het is niet zo dat ze, dat ze mensen uitspelen... en dan een, een fantastische steekbaas krijgen te zien waaruit wordt geschoord. Ajax heeft meer keuzes. Ja, daar, daarom heb ik gezegd, ik denk dat wij een betere selectie hebben. Ik denk dat wij breder zijn in het team. Dat wij dingen kunnen veranderen in het veld. En ik denk dat Twente daar iets meer uh, moeite mee heeft. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Hier is Jacqueline Nivaart. Goedemorgen. Een klein deel stond gisteren al in de krant... en vandaag publiceert het FD het hele interview met Klaas Knot president van de Nederlandse Bank. U hoorde hem al eerder deze uitzending. En in het interview met de krant zegt Knot dat de vastberadenheid van de Grieken... om uit de financiële problemen te komen hem tegenvalt. Wel, denkt Knot, dat alle leningen die momenteel aan Griekenland worden gedaan... uiteindelijk zullen worden terugbetaald. Maar dat het misschien wel 30 tot 40 jaar kan duren... voordat Nederland zijn geld terugkrijgt, mocht Griekenland failliet gaan. Volgens het AD is via internet een abortuspeel te koop... waarmee vrouwen thuis, zonder begeleiding van een arts... Een abortus kunnen uitvoeren. Voor 30 euro is er een abortuskit verkrijgbaar met daarin twee pillen: één die de foetus laat sterven en één die de weeën opwekt. Volgens abortusartsen is dat levensgevaarlijk. Het gaat namelijk om pillen die alleen onder begeleiding van een arts geslikt mogen worden en maar tot de negende week van de zwangerschap. Volgens Omroep Zeeland heeft de mysterieuze knal in Zeeland zichtbare sporen achtergelaten. Op het strand van Ritem liggen overal zwarte blokken basalt verspreid. En in de kantine van een naastgelegen camping zijn de schilderijen naar beneden gekomen. Rond tien uur gisteravond kreeg de politie in Zeeland tientallen telefoontjes van mensen die een knal gehoord hadden. De politie heeft nog geen idee wat de oorzaak is. FNV-bondgenoten en Ava-Cabo willen een eigen positie bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord, los van de FNV. Dat schrijven ze in een vertrouwelijke brief aan minister Kamp van Sociale Zaken, waar NSC Handelsblad over schrijft. De bonden vinden dat ze recht hebben op die eigen plek, omdat ze betrokken zijn bij 90% van de cao-onderhandelingen, en omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de pensioenonderhandelingen tot nu toe worden gevoerd. In een interview met de Volkskrant vertelt Doekle Terpstra... bestuursvoorzitter van Hogeschool in Holland... dat het lastig zal worden om al het geld dat het vorige schoolbestuur... te veel heeft uitgegeven, terug te vorderen. Dat is wel een eis die het ministerie van Onderwijs... en de Tweede Kamer aan die in Holland hebben gesteld. Maar juridisch is het volgens Terpstra buitengewoon lastig... om daaraan te voldoen. In de Telegraaf spreekt minister Schultz van Hagen... haar verontwaardiging uit over de aangekondigde staking... in het openbaar vervoer in de grote steden. Die staat voor oktober op het programma en het is de vijfde binnen een jaar. Volgens de minister is de staking onzin. Iedereen moet bezuinigen. Door bijvoorbeeld te zeggen: wij willen niet, plaats je jezelf buiten de maatschappelijke discussie. Al dus de minister. En tot slot nog een ingewikkelde kwestie in Brazilië waar het AD over schrijft. Want daar werd een, een huurmoordenaar verliefd op zijn doelwit. En om geen problemen te krijgen met zijn opdrachtgever, zette de huurmoordenaar de moord in scène. Maar hij viel door de mand toen de opdrachtgever hem een paar dagen later aantrof in de armen van zijn doelwit. Nou, woedend ging de opdrachtgever naar de politie om de huurmoordenaar aan te geven voor oplichting. Oplichting. Oplichting. oplichting. Oké, okay. dat is ook een mogelijkheid. Dankjewel Jacqueline. Dat staat er allemaal, dat is het media-overzicht van hedenochtend. Wat gaan we doen zo duidelijk na acht uur? Dan bellen we eventjes met de directeur van Broadcast Partners. Die is mede verantwoordelijk voor het feit dat u ons nu op dit moment kunt horen. Maar misschien ook wel verantwoordelijk voor het feit dat u ons een tijdje lang niet zo goed heeft kunnen horen. Dat en veel meer nieuws straks na acht uur.